Ja, Ben Lonen zit er ook bij en Ben is ook vaak presentator, maar vanavond is, ben, vanavond is Ben eventjes gast. We hebben twee interessante gasten, drie moet ik zelf zeggen. Ben Lonen over de uh, heruitgave van een 50 columns. Die zijn verzameld op een uh, bijzondere ludieke aardige wijze, daar gaan we het eens over hebben. Onder de titel Seks, Zaad en Tederheid, spannende titel. Uh, ben, dan ga ik ga straks vast even uitleggen van hoe je uh, daartoe gekomen bent. Dan hebben we ook als gast Frans de Groot... die dus met Ben ook in de redactie zit van de Leidraden. En wethouder Jan van Groenendaal over het rapport... dat Brabantse gemeenten onvoldoende zijn voorbereid... op de overdracht van de jeugdzorg. En schrik niet, ik was vanmiddag even aan het neuzen op internet... en jawel hoor, dan kom ik om de stegen klaar voor de start. Ik heb een nieuwe printer... Ik druk helaas op de verkeerde knop en daar worden 80 pagina's uit. Garand, Jan, erg hè. En ik, ik kon niet op tijd de, de, de knop vinden die je de ding deed stoppen. Dus hij draait 80. Mijn hemel. Maar, maar nu weet je er, er alles van. Maar het is wel een heel boeiend, heel boeiend uh, stuk, boeiend rapport. Maar zoals gebruikelijk gaan we het eerst even hebben over de ja, alledaagse dingen. Wat was er in het uh, alledaagse Goorlandse nieuws? Frans, heb jij iets te melden vanuit wat jou is opgevallen? Jazeker? Nou, los. De tuin. Ik heb een, een stoel die het niet goed doet. De tuin, op de hoek van de Tilburgse weg, Kalverstraat. Daar zijn weer nieuwe stenen neergelegd. Vorige week, zaterdag, is er ijverig gewerkt. Een gedeelte van de bestrating is gemaakt. Maar toen waren de stenen op. Ja, en toen konden we niet meer verder. En nu liggen er prachtige nieuwe stenen. Dus uh, iedereen die uh, zijn handen niet thuis kan houden, die kan, daar, uh, die kan daar komen helpen. Want het is ons voornamelijk opgevallen, dat er zijn ontzettend veel mensen in Goorland die vinden het prachtig die tuin, maar met hun handen in hun zakken. <laughs> en wij zouden het leuk vinden als meer mensen uh, af en toe de handjes lieten wapperen. En het is de moeite waard. Het is heel gezellig om af en toe daar gewoon eens een uurtje mee te maken. Maar is daartoe werken. dan een oproep gedaan? Of doe je dat bij deze? Dus naar die dus zin die, die, en interesse Ik heb er helemaal niks mee te maken. Het ging, het ging nou toch over iets wat mij opgevallen is in Goorland. Hmm. Ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik ben trouwens ook geen redactielid van Leidraden hoor. Maar, uh, Niet ben, dat dacht ik. Nee, maar, nee, nee, dat, dat wordt dus bij nee, deze... Jij ook niet. Nee. Nou, ben ik slecht en, geïnformeerd. Nee, wat wij doen is... Wij schrijven af en toe daar een stukje in. Alle twee. Ja. En um, wij, en da komt, uh, wij uh, dagen elkaar dan uit. Tenminste, wij zijn door een ander uitgedaagd... om elkaar uit te dagen. In Leidraden. En Jullie dan... doen vaak bespreken en, ja, en dan, dan, dan lees dan ik een boekbespreking van, van, van jou. jou. Van jou, die dus ja. uh, de ene keer positief... en de andere keer negatief is. En de andere keer dan is ben positief uh, in casu negatief. We zijn dat het dat wel eens met elkaar eens. Ja, ja, ja soms we zijn soms, wel soms. Eens. maar niet al vaak niet maar he? we mogen om de beurt mogen we een boek kiezen en de ander is dan veroordeeld om daar mee te doen en hetzelfde boek uh, te beschouwen en dan, uh, dan kijken we wat eruit komt. ja met de boekkeuze jennen we elkaar een beetje ja precies he? ja ja ja zo ja. ja. uh, so, uh, heb ik een keer uh, express Grunberg uitgekozen omdat ik wist dat uh, ben daar niet zo erg van hield, weet je wel. Daar is hij niet van gecharmeerd? En, uh, nee. En dan kies ik een boek uh, waar Jezus prominent in voren komt. En ja. daar vond Frans, me niet ja. van gecharmeerd. En nou heb ik een boek gekozen waarvan ik me nauwelijks kan voorstellen dat uh, Ben daar nog Jezus in kan zien. En, maar ik ben heel benieuwd wat hij daarvan <laughs> maakt. Want hij kan overal Jezus in zien, hè? Dat heb je wel in die columns van hem gezien. <laughs> zo blijf je wel aardig schrijven, hè? Zo op deze wijze, hè? Oh, we blijven nog wel even bezig, ja. Nou. Er was jij nieuws, uh, Frans? Ja, nou, het, het <tied> nieuws is dus voornamelijk dat, uh, dat ik, terwijl ik er eigenlijk niks mee te maken heb, het heel leuk zou vinden als er meer mensen af en toe in dat tuintje iets zouden doen. Nou. En dan moeten ze even contact opnemen met dat, dat, met dat, uh, dat uh, mailadres. Er is overigens ook een website, gewoon detuingoorle.nl is dat geloof ik. De Tuingoorle. Hmm. En dan kun je dat vinden en dan kun je een, een, een telefoonnummers vinden. En dan uh, als mensen die even bellen, als ze zich niet kunnen inhouden... dan moeten ze die nummers bellen en dan uh, vragen wanneer kan ik wat doen. En dan nou. krijgen ze dat horen. Hopelijk uh, hebben wij veel luisteraars en komen er veel vrijwilligers even. aantreden. Ja, dus, uh, ja. jouw smeekbede hopelijk Frans is nou, bij deze verhoogd Toen ik naar hier liep, toen dacht ik al uh, het aantal luisteraars is verdubbeld vanavond. Want bij mij thuis zitten er drie te luisteren. <laughs> nou, goed, oké. Okay. Nou, Jan, had jij nog fraaie uh, nieuws? Nou, fraaie nieuws. Het, het nieuws heb ik eigenlijk over een artikel wat donderdag in het Brabants Dagblad stond. Dat ging over het aantal verkeersdoden in Midden-Brabant. Uh -huh. Dus wil je zeggen dat is niet zo leuk nieuws? Nee, natuurlijk is dat geen leuk nieuws. Maar we hebben afgelopen woensdag is er een regionale actiedag geweest in uh, in Brabant. Uh, en dat uh, onder de titel 'Help Brabant naar nul verkeersdoden. Hmm. Nou, dat is natuurlijk een utopie om dat uh, te verwezenlijken. Hmm. Alleen de actie is natuurlijk wel uh, gericht om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. Elk jaar uh, wordt er een bepaald uh, thema aangehangen. Dit jaar was het thema de fiets. Wat hebben we gedaan? Uh, we hebben in de gemeente Goorl, maar dat is in meerdere gemeentes gebeurd... ...hebben we een actiedag georganiseerd samen met Veilig Verkeer Nederland... Om uh, dat onder de aandacht te brengen. We zijn uh, gaan fietsen door de gemeente Goorlen en uh, uiteraard Deel. Riel, vallende onder de gemeente Goorlen. Deel. Maar goed, we zijn gaan fietsen met diverse mensen uit het Goorlense en het Rielse. En we hebben gewoon gekeken naar waar zijn nou gevaarlijke situaties. Of waar uh, kom je als fietser nu dingen tegen die niet kloppen. Deel. Borden die verkeerd staan, uh, de weg verkeerd ingericht, uh, noem maar op. Dat hebben we met een heel stel gedaan. Uh, daar is ook een, een, een, een, een site voor geopend. Die, die geldt trouwens voor de gehele regio. Maar je kunt Goorlse situaties melden. Al voor woensdag hadden wij al 103 uh, meldingen binnen uit het Goorlse. Van mensen die ergens ons opmerkzaam opmaakten. Dus wat ik net zei, een bord dat verkeerd staat. Een irritie verkeerd is aangelegd. Een viespad wat, wat gevaarlijk is. Uh, noem maar op. Allerlei soorten dingen kunnen daar aangegeven worden. Wat schetst onze verbazing. We zijn uh, die dag op pad geweest. En daar hebben we toch nog een vijftigtal situaties. Uh, ook weer uh, bekeken. Waar het toch wel iets op aan te merken valt. Dus dat is een heel zinnige actie geweest. En dan kunnen we als maar gemeente. Zijn dit vijftig situaties als dus aangemeld zijn? Of zijn dat... Dit waren weer vijftig nieuwe. nieuwe want we, hebben ze, dat is we hebben ze dus vergeleken. Met de, oh. de, de meldingen die wij al hadden. Zo. Ja, en die vijftig die ik nu zeg. Die afgelopen woensdag dus geconstateerd zijn. Zijn weer vijftig nieuwe. Gevallen zeg maar, die nog niet gemeld waren. En dan moet je dus niet denken aan nee, nee, levensbedreigende nee. situaties. Maar toch wel situaties waar we op, waarop we attent gemaakt worden. Ja, daar iets waar we als gemeente iets mee moeten. Ja, vanwege dus, de verkeersveiligheid. Er we wel correcties moeten plaatsvinden. Ja, dus, maar dan uh, gaat het alleen om veiligheid. Dus. Puur veiligheid. Ja. Ja, ja. Oh. En, en dan uh, heb je nog niet de dingen bekeken die zo zijn aangelegd. Dat uh, je als fietser eigenlijk het idee hebt dat je door de gemeente gepest wordt. Die gewoon huh? uiteraard ook bij je. Tje, getreed. Frans, één voorbeeld. <laughs> door en. en, oh, en ja. Nou, je moet, dus, je moet dus proberen op de Afkovense uh, de uit Tilburg te komen. En dan bij de Van Haastrichtstraat moet je eens proberen rechtdoor te rijden bij de Abkovense Weg. Nou, dat nou, dan, je kun je daar kun je niet zonder gevaar voor leven. Nee. En, dan, en dan heb ik het nog niet eens gehad over de... Want ja. dat is een andere factor, dat ligt niet aan de straten. Mm -hmm. Maar er zijn steeds meer mensen die zo'n zo elektrisch, elektrisch aangedreven fiets hebben. Mm -hmm. En dat schijnt ook nog wel eens wat... Ja. ...problemen op te leven, ja. hoor. Dat is een ja. heel raar punt daar. Ook als je blijft dus de Laatste straat... Nou is er ook nog zo'n punt in de Sint-Janstraat. Heb je we wel eens in de Sint-Janstraat gefietst? We vanaf de Tilburgseweg de Sint-Janstraat... ...kom je langs het kerkhof, weet je wel. En dan is daar een fietspad. En dan halverwege het fietspad... ...staat daar ineens midden op het oh, fietspad... Een, paal. een paaltje met een pijltje... ...dat je rechts van dat pijltje... <laughs> ...daar uh, door moet rijden. Terwijl er helemaal niemand anders... Er is geen auto's, geen, geen ander verkeer en zo. Meestal ook geen tegenligger of zo. Uh, en ik kan het dus ook niet laten om altijd langs de verkeerde kant van dat pijltje te rijden. En dan, als je, dan, dan verbaas ik me daarover, dan stop ik, dan draai ik me om en dan zie ik weer zo'n pijltje staan. De andere richting ook. moet maar langs de andere kant rijden. Dat onbegrijpelijk. Maar, maar, ja, dus maar, dat, maar dat, dat je de geen de tegenliggers de hebt is ook. zijn goed. allemaal in ja. beeld gebracht, Daar ja. zijn ook, hebben ze foto's van gemaakt. Ja. Dus die, die zijn nu allemaal in beeld. En dan gaan we als gemeente kijken wat we daaraan kunnen doen. Dat is goed. Nou, daaraan gekoppeld was ook de actie van... Uh, een prachtige actie vond ik... Uh, waar twee uh, zeg maar, uh, fietsenmakers uit het Goorles en het Rielse aan meegewerkt hebben. Je kon je fiets laten keuren. Mm -hmm. uh, uh, op het, uh, hier op het Kloosterplein en in Riel op het, uh, op het Dorpsplein. Twee fietsenmakers aan meegewerkt. Van Korven en van Oorschot dus. En, uh, die voerden gratis reparaties uit. Tenminste kleine reparaties. Ja, het gaat natuurlijk niet over een, uh, een grote reparatie. Nee. Die voerden ze gratis uit. Sommige reparaties uh, vergden wat meer tijd. Konden ze dus niet ter plekke uitvoeren. Die mensen hebben tot zaterdag nog een afspraak kunnen maken... bij de fietsenmaker. En dan worden die reparaties ook gratis uitgevoerd. Ja, het dus maar. dat was een, uh, ja, een prima actiedag eigenlijk. Ja, het prima. Wat het leuke was eigenlijk... het nuttige heb ik net aangegeven... van die, uh, zeg maar heel die, uh, die situatie die in beeld gebracht zijn... Het leuke was dat we als gemeente Goorle uh, van de regio dit jaar de prijs voor gekregen hebben dat we het, uh, als uh, gemeente uh, veel proberen te doen aan de verkeersveiligheid en daarvoor diverse acties op touw hebben gezet. En niet te vergeten de verkeerseducatie op scholen, mm -hmm. dat uh, hebben we ook weer opnieuw opgepakt en een nieuwe impuls gegeven. En uh, daar zijn we nu ook mee bezig en alle scholen uh, hebben zich gemeld om daar actief aan deel te nemen. Dus ik vind dat wel uh, ja, vermeldenswaardig. Ja. Nou, Oké. Okay. Ja. Nou, ja, ik, ik ben heel blij met dit punt, want het stond ook bij mijn lijstje van wat is het nieuws in Goorlem. Maar ik vond één ding wel jammer van dat fietsmeldpunt.nl, als ik ja. me dat uit mijn hoofd uh, goed ja, herinner. God. Dat loopt tot 15 november. Ja. En dan beginnen mensen er net aan te wennen dat het er is. Ja, want er zijn al 50 plekken niet gevonden, dus er zijn natuurlijk nog heel veel andere plekken ja, ja. die ook niet gemeld zijn. En dat is 15 november en dan stopt het weer. Ja. Nee, ga daar toch mee door. Ik snap dat je op een gegeven moment moet zeggen wat we nu binnen hebben. Gaan we een lijstje maken, prioriteiten stellen, kijken hoeveel geld we hebben en dingen die gebeuren moeten gaan we aanpakken. Maar volgend jaar zijn er ook weer gevaarlijke situaties, zijn er ook weer dingen uh, die net anders uitpakken dan nu. Dus ga toch door met dat fietsmeldpunt. ben ik met u eens. Alleen dit is een regionale actie die op touw is gezet. En u zult wel gezien hebben fietsmeldpunt.nl slash golen. En dat is ook Oosterwijk, Tilburg, noem maar op. Het is dus regio, het is door de provincie geregeld. Alleen wij willen als gemeente Goorlen zelf wel doorgaan met dezelfde actie. Alleen dan is het dus niet meer uh, regio breed, maar dan alleen gericht geënt op de gemeente Goorlen. En dat willen we wel voortzetten, want ik ben het geheel met u eens. Dat moet je niet in een bepaalde periode ja, ja. doen, dat moet je blijven doen. Het, een, goed, een goed initiatief, zonder meer. Ja. Ben, had jij nog nieuws? Nou, ik, ik sluit uh, hier aan uh, op die uh, levensgevaarlijke toestanden. Het waait, hè, uh, dat is niet specifiek golens nieuws, maar het waait ook in golen. En als je dan door het Lindenlaantje fietst, kennen jullie dat? Dat is dat uh, verbindingslandje tussen uh, Kennelilane en uh, Tilburgse weg. Ja. Dan, dan uh, denk je toch, als je telkens ja. weer die, die, die dikke takken op de grond ziet ja, liggen. Ja. Nou, ik ben blij dat ik die niet op mijn kop gekregen heb. Ja, ja. Ja. Want, want uh, dat is bij elke storm, dat is toch verbazingwekkend, want ze snoeien ook hoor. Dat, dat er toch weer die, die takken uit de boom waaien. En uh, ja, als iemand die op zijn hoofd krijgt, dan, dan uh, is hij toch ja. nog niet jarig. Uh, hier nog een uh, beetje een stukje absurdistisch uh, nieuws. Uh, dat, dat de omroep, uh, ik was op het station in, in Eindhoven om vijf uh, uur. Nou, daar staat op het perron uh, heel snel heel veel mensen. Want het is druk uh, tegenwoordig in de trein. En dan wordt er omgeroepen dat, uh, dat als het niet per se noodzakelijk is, dat je beter niet kunt reizen. Ja. Uh, in verband met. Uh, ja. <laughs> en je staat daar gewoon op het baron. Ik kan beter, ja, beter thuis blijven, ja, zegt de NS. Ja, ja, ja. Uh, ja maar goed, uh, de, de, de trein reed wel. Maar in, in, uh, in het westen en het noorden was het uh, veel erger. Daar waren treinen uitgevallen. Nou. En, uh, maar, maar ja, beste Ben, ze zijn gisteren al beginnen te zeggen dat je beter thuis kunt blijven. Ja, ja dat hebben ze gisteren ook uh, gezegd. Ja. Ja. Maar ik vind het wel een leuke reclame voor het linderlaantje, want waar vind je in gehoord aan nou, de straten waar je een tak op je kop kunt krijgen? <laughs> ja. Nou, ik liep hier vanmorgen en ik dacht, ik loop een stukje om, want hier kun je takken op je kop krijgen. Dus als je zo die ja. kant op loopt. Je kunt je ben... En dat linderlaantje inderdaad, vroeger fietste ja. ik er altijd naar mijn werk doorheen, maar een jaar of tien geleden hebben we gezegd, dat doen we niet meer. Nee. Ja, nee. ja, maar je kunt toch er, er wat rekening echt, mee proberen ja, natuurlijk te Natuurlijk niet elke dag takken naar beneden, maar je zag er wel behoorlijk wel dingen liggen. En je denkt van, nou, die kop die was er ook niet harder op. <laughs> ja. Je nee, houdt het ja. niet, tegen. Ja. Zo zie je hoe verkeersveiligheid toch bij iedereen zijn eigen invulling heeft en dat hier heel veel fietsers zitten. En dat de oplossing gewoon thuis blijven is. Ja, ja mm -hmm. maar dat is ook weer niet goed voor de gezondheid. Nee. Goed, nou, ik had, ook nieuws op, nieuws ik had nog een paar nieuwtjes. Ik had nog een paar En dan gaan we echt naar het ja. andere nieuws. Uh, in het zag uh, het van 24 oktober stond dat onze bekende Marlene van Iersel vertaan met Madeleine Meppeling. In plaats van met Sanne Keizer Beach volleyball speelt. Dus die reist vertaan met uh, Madeleine uh, Meppeling de wereld over. Ja. Dan is er. Um, Verpuinbroek opent ook weer een fabriek in, in Macedonië, las ik. Nou ja, ik denk, god, misschien toch beter hier werkgelegenheid. Maar daar werken al een, ongeveer 50 mensen. En het moet naar 100 worden. Dus in ieder geval toch goed voor de ontwikkeling uh, van het economisch gebeuren in Macedonië. Ook even belangstelling voor de regionale veteranendag, Jan. Aanstaande zaterdag. Hè? Ja, komend weekend is dat. Wordt ook een hele happening. Je hebt het al gezien hier, ook waarschijnlijk toen u kwam hier ja, in ja, van ja, Zou. Ja. Dat er al een tentoonstelling is opgezet. En ja. er zijn allerlei activiteiten komende zaterdag. Ja. ja. En dan, uh, latte van te horen, is de nieuwe medewerkster marketing en publiciteit van uh, Jan van Bezouw. En die stelde eigenlijk voor om uh, uh, elke week een soort vaste theateragenda in het leven te roepen. We willen nu de vaste geval even kenbaar maken dat aanstaande donderdag, dus 31 oktober, dan speelt Theater Triller de voorstelling De Man Die Het Wist. En dat is een hilarische hommage aan Alfred Hitchcock. Dat was mijn nieuws. Bye, in de grote zaal. Oh, hier in de, in, in, in de, in de grote de de in de, in de de ja. de zaal. In ja, de grote zaal. Goed, nou, dan gaan we naar onderwerp 1. Ben, over de heruitgaven van 50 columns. Ik heb hem pas vanmiddag gehaald, ja, maar hij ja. ziet er leuk uit. Hoe kom je daar zo toe? Want uh, in het uh, PS'je wat erbij zit, uh, daar werd hij aangesproken door iemand die zei van ga ze nou eens bundelen. Is die dame inderdaad jouw aanleiding geweest om, uh, om er echt heel concreet werk van te maken? Oftewel, Greet de grauw van het werk van, wanneer komt er een bundel van die stukjes? Ja, precies zo is het gegaan. Het is zoals ik het schrijf. Uh, die uh, sprak me aan en, en uh, die, die zegt, bundel je stukjes, uh, want ik knip ze uit en, en het wordt zo'n stapel en het is zo'n wanordelijke stapel aan het worden. Ik zou veel liever uh, daar een boekje van zien. Toen zei ik, ja, dan gaan we naar het grafisch bureau. Stel het daar maar voor. Ja, dat had ze al gedaan. En, en uh, nou, goed. Dus uh, dat is inderdaad... Uh, ja, dat is de aanleiding. Zij heeft natuurlijk niet geweten dat ze dan een boekje over seks zou, uh, <laughs> <laughs> zou promoten. Het zal toch een blijde verrassing zijn, zou het niet. <laughs> ben, ben, ben, ben, ben, ik wil je wel... Complimenteer, Ik vind het wel een, het is een leuke uitgave. Het is, het, is, het is de omvang van de kolom zelf. In feite is het gewoon de kolom die, die zeg maar in boekvorm is uitgegeven. Dus het is op een leuke manier gebracht. Wie is op het idee gekomen? Van zeg maar de layout? Oh, de layout. Dat is eigenlijk al een oud idee. Ik heb hem, even kijken. Ik heb hem bij me. Dat is het oude idee. Toen de kolom naden vijf jaar bestond... Mm -hmm. Toen heeft uh, het Grafisch Bureau dit boekje uitgebracht, een selectie van columns van, uh, ja, ik zal maar een volgorde van hier, hoe dat hier staat: ja, ja. Ben Lonen, Norbert de Vries, Leonard Joosten, Els van Kemenaden, Willem van der Vrouw. Ah, dus de layout is niet nieuw? Dat, uh, dat uh, is toen dat is ook zo uitgegeven. Mm -hmm. Iets anders, maar toch in grote lijnen dezelfde, dezelfde layout. En dat, uh, dat boekje dat heb ik altijd uh, bewaard, natuurlijk. En ik dacht toen, toen dat idee toch vorm kreeg van, van bundelen. Van zo, zo wil ik het wel, wel, wel gebundeld hebben. Want in de eerste aanzet was het een, een, ja, zo'n zo, zo ding wat helemaal niet op een kolom lijkt. En dat, dat vond ik niks. Dit, dit vind ik de vorm die het moet hebben. Ik vind het een leuke uitgave dan. Ja. Over kerk en maatschappij, religie en geloof, normen en waarden, deugd, ondeugd, God nog gebod. Daar schrijft Ben eigenlijk altijd over. Frans, ik kijk even naar jou. Ben schrijft niet over andere gekkigheden in het maatschappelijk gebeuren. Of, of zie ik dat verkeerd? Jawel, jawel. Hij, hij, hij, hij, hij gebruikt een heleboel verschillende dingen. Uh, uh... Alleen, ik ben, ik, ik ben in dit boekje, overigens vind ik het wel heel leuk, dat boekje heeft een, een, een mooie voorkant mm -hmm. met een foto van Ben zelf met een kleinkind op zijn arm mm -hmm. en dan staat daar seks, zaad en tederheid en eigenlijk als je dat ziet dan heb je heel die columns niet meer nodig, dan hoef je dat boekje eigenlijk helemaal niet meer open te doen hè. Want daar gaat het dus over seks, zaad en tederheid. Daar kun je je van alles bij voorstellen bij, bij, bij Ben met zijn kleinkind. Het gaat er niet alleen maar over seks, zaad en tederheid. Nee, het gaat zelfs helemaal niet over seks, zaad en tederheid. Ja, sterker. Want er zijn maar drie van de vijftig columns die de titels hebben: ja. seks, ja. zaad. En tederheid, dat zijn dus drie titels. En die zitten ook maar helemaal achter in het boekje. Dus je moet al 43 pagina's hebben doorgeploegd. Voordat je aan de seks toekomt. Over, over Jezus Christus en zo. Aha. Uh, totdat je bij seks zaad en tederheid aankomt. En dan denk je, ha, nou begint het. En waar gaat het over? Weer over Jezus Christus en, uh, <lacht> en, en het christendom. Want daar gaan ze allemaal over. Uh, overigens uh, had ik ook al ges. Die seks die zocht ik, want ik denk, het kan toch niet zijn dat er maar één, één column over seks gaat. Nee, er is één column die heeft de titel seks. Ja. Gaat verder eigenlijk nauwelijks over seks. Maar er zijn wel drie andere columns nog waar seks in voorkomt. Maar het merkwaardige is uh, dat het eigenlijk gaat over niet-seks. Het celibaat, bijvoorbeeld. Uh -huh. Of het gaat over... over, over slechte seks, weet uh -huh. je wel. Misbruik in de katholieke kerk. Over de zondeval, uh, En dan... Uh, in het... in het uh, seks, pagina 43. Daar gaat het eigenlijk ook over... allerlei misstanden... in de kerk en het, en het celibaat... En, en, en dat soort zaken. Dus, ja... Um, als je een boek wil lezen over seks met de titel seks... dan moet je dit boek dus niet hebben. Nee. En dan, dan komt het volgende onderwerp. Zaad, hè? dat is het tweede, zaad. Dan denk je, nou, daar kun je ook wel wat lekkers van maken. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk over niet-zaad. Wat op de dode akker, of op de, op de rots valt... en wat niet kan ontkiemen enzovoorts. Ja. Nou, en dan, het, en dan het derde punt, tederheid. Het derde deel van de, de, de titel, tederheid. gaat eigenlijk ook niet over tederheid. Maar dat refereert aan Paus Franciscus, de nieuwe paus. die in een van zijn eerste uh, toespraken. Uh, het woord tederheid gebruikt heeft. Mm -hmm. En dan nou moet ik zeggen: inmiddels hebben we natuurlijk wat meer gehoord van Paus Franciscus. maar. Het is niet op de eerste plaats tederheid wat hij predikt. Ik denk dat hij meer eenvoud en uh, tevredenheid en dat soort dingen uh, predikt dan uh, tederheid. Dus wat dat betreft viel het... Wat de tekst betreft eigenlijk, wat de tekst ten aanzien van de titel betreft eigenlijk wel tegen, maar de, de subtitel, ja, die staat dan kleiner, omdat, dan moet je tussen die, tussen die foto's van Ben en zijn kleinkind doorkijken, staat daar, ja het zijn in feite 50 columns. In Goorles belang over geloof, kerk en maatschappij. Want daar gaat het wel over. Maar dan kom ik op jouw vraag. Vind je maatschappij, wel, ja. het gaat ook over de maatschappij. Het gaat <laughs> ook over andere dingen. Maar welk onderwerp Ben ook aansnijdt. Hij komt altijd weer bij Jezus terecht. Vind je wel Frans dat, uh, dat Ben een goede column schrijft? Ik vind dat hij fantastisch schrijft. Het onderwerp bestaat me nooit aan. Maar, maar, hij, maar hij schrijft, fantastisch. Hij schrijft ben, fantastisch. Ben, kun jij eens uitleggen aan Frans waarom jij tot die titels Seks, Saat en Tederheid gekomen bent? Ja, dat zijn uh, drie titels van Van Colum's plus 47 andere titels. Ja. Um, die uh, vond ik eigenlijk uh, wel... wel uh... In een mooie sequentie, seks, zaten, en tederheid, dat, die, die zou ik wel graag bij elkaar zien. Je kunt ze ook alle drie achter elkaar lezen als een vervolgverhaal. Uh, ja, en dan... Uh, ja, uh, ik vind dat toch wel uh, drie zeer belangrijke uh, begrippen, seks, zaten, en tederheid. Uh, die je die, uh, die, uh, ja, ook het beste in, in zijn samenhang kunt zien. Het zijn natuurlijk geen... Uh, uh, thematische exposés over die drie uh, onderwerpen. Als je, als je dat zoekt, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, uh, nou, dan kom je betrogen uit. Ja. Um, want ja, seks, daar gaat het. Ik, ik, ik moet me eens goed. Uh, ik moet eens diep nadenken waarover dat gaat. Het gaat, geloof ik, toen, toen was de nieuwe pauze er nog niet. Toen ging het over uh, dat er een, um, ja, een pauze gekozen moest worden. En toen, dan, dan, uh, dan, dan pleit ik voor een pauze die niet bang is voor seks. Um, zoiets. Ja, maar, maar de, de, de column krijgt de naam seks mee. En, en uh, ik moet zeggen dat ik nog nooit zoveel reacties heb gekregen als juist op uh, die column. Dan, dan, ze zeggen wel eens seks zelfs, maar dat klopt ook. Want, want uh, zet het er maar boven en, en uh, de aandacht, de mensen zitten en gaan lezen. Je snijdt daar wel een aantal onderwerpen aan ja. die je ook wel de mensen uh, aantrekt om te reageren. Want ja. het gaat over de seksuele schandalen... en seks uh, alleen in het huwelijk of ook buiten het huwelijk. En dan de anticonceptie. Dat is natuurlijk ook een uh, thema wat elke keer weer terugkomt... waar de, waar de kerk zich, uh, uh, zich uh, tegenop stelt... op een manier die niet door iedereen geapprecieerd wordt. En dan homoseksuele, gescheiden mensen, alleenstaande... Uh, er zit nogal wat in. En het, celiba het celibaat. Uh, en dan uh, op het laatst ja, viel mij wat op uh, over de dogma's van Maria. De onbevlekte ontvangenis. Maar die heeft volgens mij niks met seks te maken. Maar, <laughs> maar, want onbevlekt is niet omdat er geen seks geweest is. Maar omdat er geen zonde geweest is. Hè. Nou, dat weet jij maar, natuurlijk, maar, maar, ja, ja, maar dat ben, weet je. Ben, dan, maar ben, ben, <laughs> ja. jij, jij, ben, jij zit er toch niet boven. Uh, uh, jij zegt seksverkoop staat er uh, in het postscriptum, seksverkoop. seks verkoopt. Ja. Maar je bent niet het type die, die, die, die er dat boven zet om uh, geweldige oplagen te halen. Want het is gedrukt in een oplage van 50 stuks. Volgens mij zijn ze bijna weg. Hè? Want ik, zag, ik was vanmorgen zelf bij het Grafisch Bureau. En ik kwam vandaan en kwam daar een doos weghalen wat er volgens mij 25 in zaten. Nou, dus, zomaar, was dat dus waarschijnlijk ja? ben je straks aan je tweede druk. Uh, ja, dan, dan komt er een tweede druk. Ja, het is. Uh, ja, je, je weet het helemaal niet. Je hebt geen idee of, of daar belangstelling voor is. Uh, uh, maar waarom zou je erover liegen? Wat? Waarom zou je erover liegen? Nee, dat, dat dat een titel is die je moet trekken. Oh nee, nee, ik dat, ben, dat, uh, dat, uh, dat uh, Als je met grote nou, letters erover, ja, erop ja, zou schrijven ja, dat het over geloof, ja, kerk ja, maatschappij gaat, dan verkoopt ja. het niet natuurlijk. Dus dan zet ja. je er seks op. Ja. Nou ja, ik neem aan dat, dat, uh, dat uh, mensen deze, dit bundeltje kopen, die, die mijn columns kennen. Ja. Dat, dat er niet ja. mensen kopen die erop afkomen die zeggen van nou, nou wil ik toch eens uh, vanwege die titel uh, ga ik iets, iets uh, kopen wat, wat ik totaal nou. niet ken. In ieder geval, het, dus, het, het viel mij op, ben. Ik, ik ben. ik heb er straks even erin zitten bladeren. En als je dan inderdaad die eerste columns weer eens terugleest... dan lees ik ze toch met veel genoegen door. Ja, maar Ben ja. schrijft leuk. Ik vind, dan vind ik ze toch nog eens leuk om, om ze weer eens terug te lezen. Ja. Dat blijft zonder meer. Daarom, ja. ik heb ook na moeten denken over de vraag... zijn het eendags vliegen of, of is het de moeite waard dat ze, dat ze gebundeld worden? Want ik ben natuurlijk niet de enige columnist die die stukjes bundelt. Maar dan, dan moet je toch gaan bekijken. Iemand vroeg mij, vier lijn bij de Tertullia, of ik ze dan alle vijftig... Uh, want het is een bepaald thema. Je weet het, ik schrijf altijd een bepaald thema. Ik heb jarenlang over Rusland geschreven. Rusland en de Ziel. Toen dat voorbij was, ben ik over Europa gaan schrijven omdat, uh, ja, ja, er was zo'n uitkomst van zo'n onderzoek, uh, zeer weinig kennis over Europa. En, en, en toen dacht ik, nou, dan wil ik daar wel wat aan doen. Dus toen ben ik uh, veel over Europa gaan schrijven. En uh, hier de, de, de motivatie om, om dit onderwerp te kiezen is dat, dat uh, ja, dat er... Uh, ...in het publieke debat... ...veel te weinig uh, vind ik... Over, ...over kerk en geloof gesproken wordt. En, en, uh, nou, het is ook een beetje... ...in de contramine... ...van, van het, uh, het, het uh, geleerde publiek... ...moet daar niks van hebben. En, en, nou, dan wil ik ze wel een beetje... Uh, ...Jenna ook... Uh, door, ...door daar juist wel over te schrijven. Maar... Uh, uh, als je ze zo leest, want dit heb ik, heb ik werkelijk gedaan, ik ben er nog eens zo doorheen gelopen... ...en dan, dan zie ik, hé, hey, er is toch telkens wel een of andere Goorlense aanleiding. Ik probeer uh, Goorlense erbij te houden en, en uh, dat is natuurlijk de context van, van Nederland en Europa, de wereld. Uh, je hebt toch een klein stukje, dat is dan uh, vijf jaar of zoiets... Uh, Hedendaagse geschiedenis van, van, van, van, van, vanuit het standpunt van waaruit je schrijft. Ik, ik noem daar een, een aantal dingen. Je begint met, met de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis bijvoorbeeld. Ja. Daar, daar, ja. daar, daar ja. gaat het over. Op een gegeven moment uh, is er... Uh, in het, in het debat, de openbare kersttaal, waar, waarom, waarom is er een openbare kerstal wat, wat zit daarachter? Of, of het gaat over het heilig houtbeeld, uh, moet dat niet weg, is dat niet al bollig en zo. En, en zo, vanuit, vanuit al die dingen die in Goorland toch ook altijd wel spelen, en in Riel, uh, ja, probeer, je, probeer, je, probeer ik iets te zeggen uh, vanuit mijn uh, belangstellingssfeer, die invalshoek, geloof en kerk. Oké, okay. nou, maar mag ik nog eens vragen, wat ga je nou doen? Want ik, ik neem aan dat hiermee eigenlijk die cyclus, je hebt de cyclus Rusland gehad en de cyclus Europa en dan de cyclus Geloofkerkenmaatschappij. Uh, ga je nu een ander uh, raamwerk kiezen waarin je je columns nee, wil Nee, ik ga opzetten. beginnen aan de volgende serie van 50 en, en ik ben dus van plan nog eventjes zo door te gaan. Oh, ah, ja. Ja. Ja. Ja, nou. Tot jouw chagrijn, Frans. Nee want, nee, want, nee, want nogmaals, ik moet zeggen, ik lees ze altijd met veel plezier, omdat ik vind dat jij heel mooi schrijft. Ja. En uh, het, de, de inhoud, het, het onderwerp zelf, ik denk wel eens: van nou, dat is wel een keer wel jammer. Dat Ben nou niet een behoorlijk onderwerp kiest. Maar, want, hij schrijft zo, want hij schrijft zo mooi. Want, want hij schrijft zo mooi. Schreef je maar over. Ben, Ben, Ben, wij van, wij van Golse Kringen, Gerard, wij feliciteren jou met deze uitgave. Ik vind, het, ik vind het een leuke, ludieke uitgave. Ik hoop dat die 50 gauw verkocht worden en altijd erbij drukken. En ik kan iedereen aanraden met aan te schaffen: het is slechts 5 euro het is een hartstikke leuk boekje. Zo. En nu gaan we naar de muziek. We gaan naar de muziek. Ik heb meegebracht een CD van uh, Matt Dusk. En Matt Dusk is een beetje de tegenhanger van die andere Canadese zanger Michael Bublé En hij zingt hier een cover van One For My Baby van Frans Sinatra. Luister maar eens. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. drinking my friend to the end of a brief episode make it one for my baby and one more got the routine Put another nickel In the machine I'm feeling so bad Can't you make the music be true to your code so make it one for my baby poet I've got a lot of things I'd like to say And when I'm feeling gloomy Won't you listen to me Till it all text away That's how it goes Joe, I know you're getting. You wanna go home. Thanks for the cheer. I hope you didn't mind my you your ear. But this touch that I found. Drown Or it soon Might Explode Make it one for my baby En dit was uh, met Dusk met zijn One for my baby. En dan gaan we nu naar uh, het tweede onderwerp. Zeer boeiend onderwerp. Ja, ik had er net al even over met, met die Jan Goenendaal. Uh, de, ik heb een dik rapport voor me liggen. Dat heet Klaar voor de start een onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden. Rond de transitie jeugdzorg in B4 gemeenten. En dat zijn dan de gemeentes Breda, Den Bosch, Tulburg en Eindhoven. En als je dat leest, ik zeg het net al tegen Jan, dan uh, maak ik me ernstig zorgen. Want eind van deze maand moeten er al allerlei uh, besluiten genomen worden. Ja. Het moet in 2015 compleet zijn ingevoerd. Ik 1 januari. denk wel eens... Ik denk wel eens, is dat nou zo door de overheid uh, over de schutting geschoten middelt? Ik zeg het maar even grof. En is er de gemeente voldoende op voorbereid? Hoe zit Goor daar nu in? Uh, of dat het over de schutting is gegooid, dat, uh, ja, daar kan ik er geen uitspraak over doen. Ik moet wel zeggen, ik heb in het begin, toen ik ermee geconfronteerd werd als wethouder jeugd, heb ik dat wel eens gedacht. Ik denk, nou, we krijgen iets over de schutting gegooid. Uh, we moeten het met uh, 25% minder doen als waar het nu mee gedaan wordt. En de gemeente zoeken het maar uit. Dat was eigenlijk mijn eerste uh, reactie. reactie op wat jij nou zegt over de schutting gegooid. toen dacht ik hier ook zo over. Maar goed, uh, dat zijn al meerdere pogingen ondernomen om de jeugdzorg uh, te verbeteren. We hebben in, uh, in, in de negentiger jaren, is dat ook al een keer gebeurd. Uh, en toen is het, toen moet ik eerlijk tot mijn schande, tot mijn, schaam, tot mijn schaam, niet, maar tot schande zeggen van, is het niet gelukt. Nu is het zo, nu gaat het over de... Ja, maar ging, zit... ging, ging de jeugdzorg dan niet goed? Ging, ging dat verkeerd? Er zijn heel veel klachten over jeugdzorg. Ja, maar als je, als je, kijk, ook de reclassering komt bij jullie te liggen. Dan denk van, dat is toch al iets dat bestaat toch al tientallen jaren en dat ja, wij, loopt toch gewoon? Ja, wij zijn ervoor verantwoordelijk. Maar dat gaat, op de eerste plaats is natuurlijk, laten we gewoon, op, laten we eerlijk zijn, het komt natuurlijk neer op een ordinaire bezuiniging. Mm -hmm. He, dat dus was ook mijn, mijn eerste gedachte die, die daarmee opkwam. Alleen men denkt dat men door het uh, op een andere manier te gaan doen, dat men op de eerste plaats niet kan bezuinigen, maar dat het men ook beter kan regelen. Mm -hmm. En dan, ik moet eerlijk zeggen, nu ik me daarin verdiept heb en uh, met anderen denk ik dat die kans wel aanwezig is. Alleen het is, wat ik net al zei in het informele gesprekje, het is een heel complexe materie. Alleen denk ik dat wij, maar nogmaals, dan spreek ik uh, zoals ik erover denk, in de regio goed hebben opgepikt. Mm -hmm. We hebben namelijk de, als hart van Brabant gemeentes de handen in slaan. acht hart van Brabant gemeentes, uh, Tilburg als trekker. Mm -hmm. Daar heeft zich intussen... Oh, jullie zitten wel zeg maar in het kielzorg van Tilburg. Van Tilburg. Wij Aha. zitten met de achteruit van Brabant gemeentes. Ja, ja. Tilburg is daar de trekker van. En Heusden heeft zich als negende gemeente daarbij aangesloten. Want die zitten eigenlijk niet in het hart van Brabant gedeelte. Uh -huh. Maar goed, die zijn daarbij aangesloten. Wat uh -huh. hebben we gezegd? Van, ja, Tilburg is nu natuurlijk een grote gemeente. Veel meer capaciteit en dergelijke. Die zijn de kracht aan het trekken. Uh -huh. ja, samen ambtelijk zijn we allemaal met, uh, met alle gemeentes samen opgetrokken. En gaan we het proberen te regelen. Alleen, er waren heel veel dingen onzeker. En er zijn nog steeds veel ja, dingen onzeker. Maar je hebt ja, het rapport ja. gelezen. Bijvoorbeeld financieel ja. is er ook nog heel weinig uh, ja. zekerheid. Ja. Wat hebben we nou als gemeente gedaan? We zijn dus de samenwerkingsverband eigenlijk aangegaan. Binnen het Huis van Brabant uh, verhaal. En onze raad in Goorlen. Die heeft gelukkig op die echt ingezien van... Jongens, daar komt echt iets heel belangrijks op ons af. En uh, wat heel veel consequenties gaat hebben. Zowel uh, voor jeugd, maar ook... Uh, Financieel, om het zo uit te drukken. En die hebben het als speerpunt van beleid gemaakt zeg maar in deze periode. Die hebben een, uh, binnen de raad is er een werkgroep tot stand gekomen. En die uh, hebben constant overleg met, met mij, maar ook met de ambtelijke organisatie. Uh -huh. Om dit proces van nabij te volgen. Om te kijken van, wat moet er gebeuren? Wat is de volgende stap? En wanneer is de raad aan bod? Want het is nu zo, ja. bij het, uh, het uh, functionele ontwerp is er al vastgesteld. Dat is de voorloper voor het beleid. Mm -hmm. Daar is de raad bij betrokken geweest. Uh, Morgen hebben we toevallig, of toevallig niet... in BMW zitten, maar jij refereerde er al aan... het regionaal transitiearrangement. Ja. Want, wat hebben we ook op ons bord gekregen... de mensen die nu... Uh, zorg nodig hebben... en in 2014, dat die zorg in 2015... in ieder geval gewaarborgd is... en ja. gecontinueerd wordt. Ja. Dus dan moet een uh, transitiearrangement... dat die zorg in ieder geval geregeld is. Ja. En dat moet voor ja, die mensen die maand, tussen de wallen en een schip vallen. Ja, dat zou nou, niet want, mogen. ik lees ook in het rapport... ook gemeenteraadsleden lijken te worstelen met de vraag zich ...waarmee ze zich precies moeten gaan bemoeien. Ja. En dan denk ik van mijn hemel... ...dat, dat moet dus toch al lang weten? Ja. Dat moet toch bekend zijn? is ook, ook een levensgroot gevaar aanwezig... ...dat nieuw gekozen raadsleden... ...want we hebben dus de nieuwe gemeenteraadsvies in 2014... Ja. Uh, ...de beleidsontwikkeling... ...weer willen overdoen. Dan denk ik van jongens... ...dat zal toch zeker niet gaan gebeuren? Nou, dat kan ook bijna niet gaan gebeuren... ...want we krijgen natuurlijk uh, de jeugdwet... ...die is uh, door de Tweede Kamer... ...is die afgelopen week behandeld... ...of de week ervoor, maar ik even kwijt zijn... ...die gaat nu dan naar de Eerste Kamer... ...die is door de Tweede Kamer aangenomen... De ...Eerste Kamer zal er ook al ja tegen zeggen... ...en uh, dan is het gewoon wet... ...dan moeten we dit gewoon op deze manier gaan doen... Mm -hmm. ...dus wat u zegt van uh, volgend jaar... ...zit er een andere raad en een ander college... ...en dan krijgen we weer heel het verhaal opnieuw... ...die mogelijkheid is er niet, het is wettelijk geregeld. Mm -hmm. maar, mag ik eens een vraag stellen over... Uh, ...de omvang van het probleem... ...hier op Goordense schaal... ...met hoeveel uh, probleemjeugd... probleemgezinnen hebben we te maken... Met niet zoveel. Niet zo je moet rekenen met. ja, als je het regio ziet... maar het geld, geldt ook voor Golen natuurlijk. Al moet ik er wel in bij zeggen natuurlijk, wij hebben dus in Golen meer gevallen. Wij hebben hier kompanen in de bocht zitten. Wij hebben hier nogal wat meer uh, instellingen zitten die met jeugd te maken hebben. Ja, dus daarom. Uh, ik weet niet of dat u een paar maanden geleden in de krant op een gegeven moment gestaan. Dat wij veel uh, in Golen veel meer. Uh, Jeugdige zeg maar, problemen hadden... ...als in andere gemeentes. is totaal niet waar. Maar dat komt alleen maar omdat diegenen die dan hier zitten... ...die ja, worden hier ja, ja, ingeschreven ja. en die worden ja. aangemerkt als scholenaar... ...maar ja, zo ja. werkt het niet. Maar ik ben ook door dat even... de gescand... En, ...en dan denk ik, wat een olifant is dat wel niet... Hè? ...maar waar is die muis? En wat is nou hier in Goorland eigenlijk nou precies... Uh, ...de omvang van het probleem? Hebben we het over 10, over 50, over honderd... Uh, ...probleemgezinnen? Wat, wat? Ik heb geen idee, moet ik zeggen... Je moet het hier zo ongeveer rekenen op een honderd. Honderd? Plus min. En dan heb ik het niet over echt. Er zijn niet de honderd heel ernstige gevallen, hè? maar die dus met jeugdzorg en dergelijke in de aanmerking komen. En ja. die ook met hulpvragen en dergelijke zitten. Mm -hmm. dus dat ja. zijn, dan heb ik het dus niet over de echte ernstige gevallen natuurlijk, hè? maar die zitten daar wel in. En daar moeten we iets mee. En, uh, is en dat, ook... dat varieert van uh, mensen die echt ernstige problemen hebben of jeugd met ernstige problemen, laten we het zo zeggen... tot hele simpele problemen... die bij uh, wijze van spreken, maar... Uh, die de huisarts opgelost kunnen worden... of door het, uh, het Centrum Jeugd en Gezin... En, en maatschappelijk werk, noem maar op. Dat, maar dan heb je toch wel over... een, een honderdtal uh, gezinnen... Mm -hmm. binnen het Goorlissen. En uh, is het niet zo dat, dat uh, de landelijke overheid zegt... Uh, nou... Uh, op, ...op plaatselijk uh, vlak, daar, daar hebben ze het beste zicht op, kunnen ze het beste aanpakken. En, en dat dat het dan klopt, uh, jij zegt, ik moet eerlijk zeggen, dat, dat, het, uh, ja, dat het ook eigenlijk wel, wel een, een gedachte is die, uh, ja, die hout snijdt. Wij, wij kunnen dat hierover zien, we kunnen dat best aan. Wat is dan eigenlijk nog het grote probleem? De verantwoordelijkheid die naar je toe komt en het geld wat ermee gepaard gaat. Want het gaat, kijk, we gaan dus gezamenlijk gaan we inkopen. En, ja, en we willen dus aan de preventieve kant werken dat het zo min mogelijk zorg verlengd hoeft te worden. En dat gaan we dan doen door middel van een, uh, zeg maar, een soort loket in te richten. Wat we, nu, we hebben nu, u, u kent in Gol, hier het loket. Daar willen we met, deze, met de jeugdzorg bij aansluiten. Willen we overigens ook met de andere twee transities die er aankomen, willen we daar ook bij aansluiten. En met, uh, daar moeten specialistische mensen zitten die de eerste opvang kunnen, kunnen doen. Dat was een deel van het gaat En daar moet je ook bekwame mensen voor hebben. Die mensen moeten geschoold worden. En daar moet je dus uh, ja, ik zeg, bijna, bijna duizend poten hebben zitten die, die van alle disciplines een beetje verstand hebben. Maar de gemeente moet gaan inkopen, gaat zelf niks doen. Wij gaan inkopen, maar dat gaan we regionaal doen. Dat gaan we regionaal doen, want dat is natuurlijk een stuk goedkoper. Kijk, als wij gaan inkopen voor drie, vier gevallen. Ja. En Oostenrijk doet dat ook voor 5, 6 gevallen. En in Tilburg zijn er misschien 100 gevallen. En, uh, maar dat proberen we. Dus die specialistische hulp die willen we gezamenlijk inkopen. Alleen datgene wat we lokaal kunnen doen, dat doen we zelf. Dat gaan we dus niet uh, regionaal doen. Maar als je nou die vier steden bekijkt Jan, dus Breda, Eindhoven, de Bos en Tilburg, dan is Tilburg toch een beetje de, de, de krachttrekker van het geheel. Tilburg die staat er beslist niet onaardig voor. Nee. Ik, ik las ook dat ze een redelijke mate van zicht hebben op de aard van de huidige vraag naar jeugdzorg, maar wel minder op de omvang. Maar dat rapport noemt Tilburg in redelijke mate sterk betrokken. Zo kwalificeren ze het. Wij hebben het uh, en wij... Bijvoorbeeld Breda, die staat... Is, is, is, is de, de, de gemeenteraad op een relatief grote afstand. Eindhoven is in beperkte mate betrokken. En dan bos doet het ook niet. Maar Tilburg die scoort het hoogst van die vier... benoemde gemeentes. Ja. Ja, ik heb natuurlijk het rapport ook gelezen... En het, uh... Het deed me eerlijk gezegd wel deugd. Omdat wij ook bij Tilburg zijn aangesloten zeg maar, met de acht hart van Brabant gemeentes. Ja. Om gezamenlijk deze transitie tot goed einde te brengen. Ja. Dus, maar goed, er zijn dus andere gemeentes waar het uh, minder leeft. Alleen gelukkig, gelukkig moet ik eerlijk zeggen. Want het helpt, uh, is voor mij ook best een, uh, uh, een hulp. Dat, er een, uh, dat de raad dit als speerpunt uh, benoemd heeft. Uh -huh. En een werkgroep heeft samengesteld. Van elke politieke groepering in Goorlen zit er één persoon in de werkgroep. Uh -huh. En wij hebben, ja, nou, wekelijks niet, maar toch maandelijks wel één of twee keer overleg om bij te praten over de ontwikkelingen want heel veel gebeurt regionaal en is de raad dan gebeurt eigenlijk buiten het gezichtsveld van de raad om. ...terwijl er toch een hoop verantwoording naar deze raad toekomt... ...of naar de raad toekomt... ...en die mensen willen er toch bij betrokken ja, blijven... ...om straks hun ja. controlerende taak goed te kunnen uitoefenen. Ja, maar mag, ik, mag ik nog eens wat vragen? Als ja, je ja. Nou, dat, dat, uh, het is een, een heel volumineus uh, rapport... Er uh, uh -huh. staat natuurlijk heel veel in. Uh, nou zijn wij als Nederlanders ook wel uh, op de eerste plaats gewend... ...om te klagen als we veel tegenkomen. Maar hoe, hoe staat... Uh, het college nou tegenover deze materie... Uh, hebben jullie nou het idee van... nou, dit moet te hanteren zijn... of, uh, of zeggen jullie... dit is onmogelijk... en er uh, wordt nooit wat. Of, uh, ik heb zo'n idee... Dat, er wordt veel over gepraat, maar, maar net als Ben vraagt van hoeveel, om hoeveel gevallen gaat het nou eigenlijk? Honderd. Gaat het honderd. zijn wel eens honderd. Ja. Maar, maar is het nou een hand? want wat het inhoudelijk is, dat is voor de buitenstaander natuurlijk niet goed in te zien. Maar is het nou te hanteren voor de gemeente Gorlen? Ik denk dat het te hanteren is, alleen het zal wel uh, leiden tot personele uitbreiding. We zullen mensen bij moeten hebben ja. om dit geheel tot een goed einde te brengen. Dat staat alvast. Ja, ja, al maar, maar daarom begin ik ja. het ook steeds minder uh, te volgen. Volgens mij, ja. vier jaar geleden is besloten, we krijgen een centra voor jeugd, jeugd en gezin. gezin? Ja. die dit moeten doen. Ja, Dacht ja, ik toen. Ja, ja, ja. ja, okay. ja. Nu stapelen we dat op. Op bijna elke bladzijde van het gemeentelijk beleid staat wij gaan streven naar minder bureaucratie. Ja. Want dat is natuurlijk één manier om kosten te besparen. En de eerste stap is naast wat er al staat, wat ook een coördinerende rol heeft, gaan we in ieder geval personeel uitbreiden om de bureaucratie uh, terug te dingen. <laughs> en laat ik het misschien een beetje gechargeerd gezegd. We hebben 100 probleemgezinnen. Gaat dat aantal dankzij waar we hier nu het over hebben terug naar 75? Maar ik denk ervan wel. Ik weet niet en mogen we ons dat... daarop vastleggen? En, en waar zie ik dat? ik durf me daar niet op vast te leggen, maar als je bijvoorbeeld ziet is, ik geloof dat het vandaag in de krant stond of, of de afgelopen zaterdag, dat weet ik niet meer uh, de keukentafel die keukentafelgesprekken ja. waar die al toe leiden ja. al tot, tot, dat, de, dat ja. gaat om de manier waarop het ja. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. en op diezelfde manier eigenlijk ja. willen we dat met de jeugdzorg op die manier ook inkleden bij het loket, zeg maar laagdrempelig en op die manier proberen, bij, eh, bij, preventief. Bij, bij Jan van Bezal hadden we vroeger de huiskamergesprekken, nu heb je keukentafelgesprekken. Ja, zoals je wilt doen. <laughs> ja, maar, maar, ja, ja, maar, ja, maar nou kun je er uitleggen wat dat, wat dat keukentafelgesprek nou precies is? Want daar, daar bestaat veel misverstand over. Want dat zijn niet. Die, die huiskamergesprekken van vroeger. Nee, nee, nee. Ik, ik nee, citeer, u nee, nee. stond vandaag recht zo aan de kant. Uh, gemeenten die met de mensen thuis gaan praten, wat ze op eigen kracht kunnen regelen, ja. zijn 10% minder kwijt aan zorgkosten dan gemeenten die zulke gesprekken nog niet voeren. Dus ze gaan thuis met de mensen bepraten. Zo, wat kun je zelf ja. Wat kunnen mantelzorgers, zeg maar, nog, voor jullie betekenen. Ja. Ja. Terwijl. Op de pagina 5 van de krant van vandaag stond ook weer mantelzorgers niet altijd welkom bij keukentafelgesprekken. Dan denk je van, dat vind ik een rare zaak. Ja. Dus men gaat in feite een indicatiestelling plegen binnen het gezin. Er hoort dan een mantelzorger bij te zijn en die wordt niet uitgenodigd. Ja, raar. Ja, dat ben je het, het, het op de Dat is niet juist. Nee, nee. Maar, maar, maar wie verzet zich daar dan? Dat moet, moet er iets aan gedaan worden. Ja, ja, de gemeente organiseert toch zijn... Keukentafelgesprekken. Want, want hoe ver ho, staat nou de gemeente Gorle ervoor? Zijn jullie er klaar voor? Wij zijn er voor uh, van 75% op het moment klaar voor. Ja. In samenspraak met die 7, 8 andere gemeenten. Dus we dus kunnen van elkaar leren, dus je kunt gezamenlijk inkopen. We gaan ook gezamenlijk inkopen. Als het goed is, moeten we volgende maand de beleidskader vaststellen. En dan wordt er ook meer duidelijk, dan is er ook meer duidelijkheid over de financiën. Mm -hmm. En dat moet dan door de raad bekrachtigd worden. Want ja, 2015 moet het ingaan. Maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Maar wat, wat ik dus zei van uh, uitbreiding personeel, het is een heel complexe materie. We hebben dus mensen die zijn daar, we hebben twee mensen, twee ambtenaren die zijn daar met dit constant bezig. Dat gaat natuurlijk, dat zult u begrijpen, ten koste van andere werkzaamheden die blijven liggen. Want er zijn twee ambtenaren fulltime mee bezig met, heel de, met deze transitie. Dus we hebben gewoon wat mensen daarvoor nodig. En dat zullen we ook mee naar de raad gaan. Maar de raad heeft al gezegd van uh, wethouder, mocht dat nodig zijn, dan uh, komt u maar. Maar het is gewoon nodig. Even een ander element van er klaar voor zijn. Tijdje terug zijn er een aantal berichten in de pers verschenen. Met name over de positie van zeg maar, de gemeente als keuzemeester bij wat voor behandeling er moet plaatsvinden. Hier wordt expliciet gezegd, oké okay, voor de tweede lijn komen we met specialistische teams. Over de eerste lijn wordt in feite helemaal niets gezegd. Sterker nog, als ik teksten goed lees, staat daar eigenlijk binnen het zorgloket dat er dan voor, voor is, kunnen dit soort keuzes gemaakt worden omdat wij in ons inkoopbeleid eenvoudige pakketten hebben samengesteld. En die kritiek juist vanuit de eerste lijn is van, maar dat moet je toch niet aan ambtenaren overlaten, dat zijn medische ingrepen die later en van een op zich simpel karakter, maar ik ben geen huisarts. En dan kan je wel zeggen, ja, wat een huisarts zoekt, dat zijn medisch gezien simpele ingrepen, maar dan zijn ze nog steeds behoorlijk ingewikkeld hoor. En die man of vrouw moet er wel voor bekwaam zijn om die keuzes te maar, maken. Zeer zeker. En dan nou, begin is ik heel nerveus te worden. In, in het loket, de mensen die in het loket, zeg maar, inteker zijn, die, die zijn wel geschoold en die zijn wel, uh, uh, die, ja. die weten wel. Die weten wel welke richting ze uit kunnen met, met mensen, maar die. Die doen ook niet alles zelf. Die kunnen een aantal dingen met de hulpvrager oplossen. Nee, maar die maar zullen maar nu, in een heleboel gevallen... Maar nu krijgen ze, en de de dat is een verandering ten opzichte van vroeger... krijgen ze er een expliciete budgetverantwoordelijkheid bij. En een ander deel van, en wat ook de rekenkamers zeggen... van de financiële randvoorwaarden ja. uh, zijn nog volstrekt onduidelijk. Maar opnieuw, de teksten van de gemeente zijn toch mede er ook op gericht... We moeten wel de financiële kaders in de gaten houden. We moeten goedkope oplossingen kiezen. We moeten oppassen dat we niet in een spiraal terechtkomen. En daarmee heb je dat loket... Al Een aantal randvoorwaarden meegegeven die misschien voor de situatie waar je het over hebt niet de meest gunstig is. Het is niet zo eenvoudig om de financiële kaders in de gaten te houden, natuurlijk. Nee. Maar, het, maar de vraag die zich voordoet, daar zul je toch iets mee moeten doen. Natuurlijk. Je kunt niet zeggen: luister, het is nu half september, op niet meer. half september, nee, eh, nee, budget het geldt, wordt maar. Je op. Maar Jan, maar Jan, ja, ik niet weer binnenkomen. Ja, nee. ik, ik hoor je net zeggen: van er moeten ambtenaren bij en dat is een kreet die hoort de overheid dus niet graag. Hè? Nee. Er moeten ambtenaren bij. Ik bedoel, uh, het moet wat opleveren. Maar, maar, het gaat op de wel maar opleven, met, hoe, met hoeveel mensen zijn jullie straks uh, uh, bezig om, om, om dit nieuwe vak uh, uh, op een goede manier voor het voetlicht te brengen? Nou, we zijn nu met uh, twee fulltime uh, zeg maar, ambtenaren bezig om die transitie voor elkaar te krijgen. Die zijn ja. daar fulltime zowat mee bezig. Ja. Dan moet, moeten straks inkooppakketten gemaakt worden. Dan moet, uh, moet van alles geregeld worden. Ja, en, dat, en die loket, het loket, zeg maar, waar ik het net over had, waar Frans ook over zei, dat, dat, dat er best capabele mensen zitten. Ja. Daar moeten ook mensen zitten die op dit vlak natuurlijk, natuurlijk capabel zijn, dus die moeten geschold worden en dergelijke. Ja. En dat komt er ook allemaal bij. En dat gaat natuurlijk met geld gepaard. Nou, wanneer dat wisten jullie dat zeg maar, deze hele materie naar de gemeentes toe kwam? Dus met andere woorden, hoe, hoeveel jaar hebben jullie kunnen voorbereiden? Bijna niet, want de jeugdwet, de jeugdwet ja. die is vorige week was door de Tweede Kamer aangekomen. As, as. Ja, ik lees ook in dat rapport: het tijdspad is krap, de complexiteit groot, ja. de onzekerheden talrijk, maar ja. bovenal het maatschappelijk belang uh, erg groot. En daarom dient de raad op zo kort mogelijke termijn proactief aan de slag te gaan met zijn kaderstellende rol rond de transitie jeugdzorg. Ja. En gelukkig heeft onze raad, maar ook in Tilburg, dat uitstekend opgepakt en zijn ze daar ook mee bezig. Ja. Want als het goed is, gaan wij volgende maand, zoals ik al zei, wordt de beleidsnotitie samen met de raad. Want die moet door de raad natuurlijk bekrachtigd worden. We gaan, Judith Rediant, jij bent dus de eindverantwoordelijke, de wethouder die ja, dit die, die voor zijn rekening moet nemen. Ja. En, en ja, het nou ja, is toch niet flauw natuurlijk. Het nee, is niet flauw, maar... Uh... Gaat het wel lukken? We gaan het doen. Ja. Door Dan we, stik jij je handen voor in het vuur. Nee, nou nou, ik wil dat gewoon keurig netjes doen. Is het jouw ambitie om het te blijven doen? Na deze raadsperiode krijgen we weer een volgende raadsperiode. Krijgen we weer andere wethouders, nieuwe ja. wethouders? Ja, ja. krijgen we weer een andere wethouder. Dus, uh... Of dezelfde? Niet dezelfde. Niet dezelfde? Nee, nee, ik kom niet terug. Is dat zeker? Nee. Ja, dat is zeker. Oh ja. Ja. Waarom is dat zo zeker? Nou, ik weet niet of dat u de krant deze week gelezen hebt, maar nee. in het Brabans dagblad, ziet uh, ja, ja. Mijn partij die, uh, ziet mij niet uh, voor een volgende periode als wethouder. En wilde mij op een, uh, ook niet op, een, uh, op de eerste of tweede plaats op de, de verkeerde kieslijst. Uh, ja. En daar heb ik uitgeconcludeerd dat het vertrouwen in mij uh, dusdanig laag is dat ik uh, me niet op de verkiesbaar moet stellen op een, uh, voor een volgende periode. Komt dat maar, Jan, Jan? Je moet niet donderslag... meer raadslid te zijn om wethouder te worden. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik kan toch wel wethouwer ja. bewijzen van spreken. van spreken. Komt dat als een donderslag bij heldere hemel? zoiets? Zoals het in de krant stond. Ja. ja. Dan, kreeg dan, dan, zo, stond nee, dan de, Dus jij las dit in de krant en kreeg het nee, zo voor nee, je kies. Nee, nee, nee. Je had nee, nee, nee gesprek, dat is een kort gesprekken. daar heb ik toch goed. is wel een gesprek he? over gevoerd, natuurlijk. Ja. Dat ja. is politiek. Kan gebeuren. Nee, eens, eens. Maar ik lees dat chef Verhoeven ook niet terugkomt. Nee. Nee. Die is, niet, die is ook niet op de, de lijst. Op de, op de lijst. Nee, maar chef kan natuurlijk wel houden. Ja, ja, ja. Ik begreep dat hij wel wil. Ja, ja. Of in ieder geval die mogelijkheid openhoudt. Ja, ja. Als ik nu even naar het onderwerp terug mag. Ga het gaat nu om de transitie van ja, ja. de jeugdzorg. Ja, ja. Maar er zijn nog andere poten. En die zijn in de handen van een andere portefeuille. Ja, die zitten in de, uh, de, de andere twee transities die er aankomen: participatiewet en de WMO. Of WMO zeg ik. De HWBZ. Sorry, ik zeg het verkeerd. Die zitten bij mijn collega sociale zaken, Sjaak Sperber. Mm -hmm. uh, heeft hij in de portefeuille zitten en ik, had, uh, ik heb de jeugd in de portefeuille ja, ja. zitten. Ja, ja. Dus het zou misschien handig zijn in een volgende uh, periode, maar goed, dan, uh, dan spreek ik uh, voor Van beurt, moet ik eerlijk zeggen. Om dat straks bij één wethouder bij een spreken onder te brengen. Het zou misschien niet verkeerd zijn om die transities op één plaats te beleggen. Maar, maar gaan je het je het ook mee, we gaan het er nog even over dat al is. Al toe, en dan kun je ja. daar een ambtenaar voor nemen? Die, die nieuwe, ja. die, die nieuwe jeugdwet maakt, dus, die, die ja, maakt maar de gemeente... bestuurlijk de en ja. financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en ja. jeugdregels. Jij zei het, is, het is een kwestie van geld, hè? Er, moet, er moet geld bij. Nou, er moet geld ja, bij. Er moet geld af. Ja, maar Kijk, dat kan het is dus Altijd door de provincie is het geregeld. En nu is het zo. De gemeente hebben de opdracht gekregen, maar die moet met 25% minder geld doen. Ja. En daar moet het voor gerealiseerd worden. Dus je zult aan de voorkant, aan de preventieve kant, zo heel veel moeten investeren... Om, dat, ...om die bezuiniging inderdaad gerealiseerd te krijgen. En binnen de volgende rondheid wordt daarop bezuinigd. Ja. Want dan heb je consistent beleid, nietwaar? Dus dat wordt dweilen met de kraan open. ja. ja. Ja, ik las ook, weer, ze moeten kiezen voor, uh, voor een lichte vorm van samenwerking op basis van de uh, regeling WGR. Dat is een vorm van samenwerking met convenanten, intentieovereenkomsten, bestuursafspraken, etc. We hebben nog één minuut. Frans, ja, dan gaat nog een belangrijke vraag. Nee, ik vind het een belangrijk probleem. Maar ik, ik, heb, uh, ik heb toch wel vertrouwen in dat dit soort zaken gewoon gaan lopen. Okay. Kijk, en je kunt, uh, je kunt wel ambtelijk dwingen van die datum, dit en die datum, dat. Dingen lopen zoals, uh, zoals ze lopen. Kijk, als, als mevrouw X op, uh, op een bepaalde datum... In het, uh, aan het loket komt, komt ze toch aan het loket. De, de verhaal gaat gewoon door. Ja. Het, wij, moeten, een, wij moeten afsluiten. Maar, wij moeten afsluiten. Um, we gaan het hier vast nog eens een keer over hebben. Dit was Scholse Kringen. We bedanken onze gasten en uh, de luisteraars uiteraard. En graag tot de volgende keer.